Radio Els. Good times, great oldies. 24 uur per dag, de beste oldies op Radio Els. Elf. En dit is... You can do magic. You can have anything that you desire. America, you can do magic. De nieuwe Elsplaat. I never in the... I couldn't see, I said I can't feel it, how can it be, no, no magic, it happened to me, and then I saw you, I couldn't believe it, you took my heart, I couldn't retrieve it, said to myself what's it all about, now I know there can be no doubt. you desire magic and you know you're the one who can't put out the fire you know darn well when you cast your spell you will get your way when you hypnotize with your eyes a heart of stone to turn to clay. Name. And when the night gets so cold When I can't sleep Again you come to me I hold you tight ga gaat nooit vervelen deze Elsplaat voor deze week, echt niet. Misschien plaatsen we nog wel een week, ja, vast niet zo, zeggen. En anders is het de voorlaatste keer dat je moeit als zijnde de Elsplaat voor de hele week, deze week op Radio Els. Je wordt er natuurlijk Amerika en You Can Do Magic. De is in de borden, de kom in de karras. weg, jij was af. Welkom Radiovrienden van Radio Els en natuurlijk de Afershow en in het bijzonder: burgers en buitenlui en adelen en edelen en noem maar op allemaal. Jullie zijn allemaal weer weer van harte welkom in de Affashow. Tussen nu en de klok van 7 uur hier bij Radio Els. Het is vandaag donderdag alweer 6 februari van het jaar 2020. En wat was het een lekkere dag qua weer. Ongelooflijk, wat een zonnetje. En wat krijgt die zon ook al een kracht. Trouwens, ik heb helemaal al een beetje het voorjaarsgevoel, want ik ga altijd hier om uh, tegen achter het hek open gooien, zoals dat heet. En het was altijd nog donker dan, hè? dus daar zijn je mee je sleutels te klooien in het donker om de sleutels op te zoeken om het hek open te doen. Maar dat is niet meer nodig, want het is nu gewoon alweer licht om 8 uur s'morgens vroeg. Dat zijn toch wel de eerste tekenen van het voorjaar, vind ik altijd. Els is trouwens flink in de tuin op bezig geweest en ook in het kastje. Ja, we hebben zo'n kast, weet je wel, dan loopt die temperatuur in de zomer gewoon op tot 80, 90 graden. En er is al een beetje aan het zaaien geweest: spinazie, andijvie, kroontjes, weet ik veel wat ze er allemaal van maken. We zullen wel zien allemaal wat het van de zomer allemaal op gaat brengen. Wat gaat de avondshow vanavond opbrengen? Nou de bekende onderdelen natuurlijk. We hebben een weerbericht. We hebben de tv-programma's weer in neergesteld. Dat komt dat eind van het programma. We hebben wat nieuwsfeitjes voor je opgezocht. We hebben straks een leuk En natuurlijk weet je nog wel wat er gebeurde in het verleden op het half uur. En de muziek die komt van Tracy en Onder andere John en Van Gellis. Gierin, en Koek, Nico Aak, Dave Berry, Champagne uit Rotterdam, Buckfish. Theo, Driepenbrok, Brok, DVD, Doki, Dosi, Mickey Mick en Altijd een crime voor een DJ natuurlijk die groep. Maar wel hele mooie muziek. Baba en Rodi, ja en wat dat is, is dat hoor je straks vanzelf allemaal. En dan ook nog een keer Blue Haze, maar dat komt allemaal wel later in het programma. We beginnen natuurlijk zoals gewoonlijk met de plaat van 50 jaar geleden. Hier is Earth and Fire and Seasons. <mik> Een plaat van 50 jaar geleden hoorde je natuurlijk Jurnie Kaagman met uh, Earth and Fire erbij. Ja, nou ja, toen was ze niet solo of zo. Maar ja, we noemen haar naam nog maar even. Seasons uit 1970. Ja, en als je nog weet dat dit plaatje een hit wordt, ben je een oude lul, net zoals ik. Ja. De politie arresteerde vorige week dinsdag een 34-jarige Roemeen die gisteren die 30 gestolen telefoons bij zich droeg tijdens een concert van Sum 41 in Afas Live. De man had de goederen verstopt in een wielrenbroek, zo meldt de politie. Agenten waren extra alert naar het ontvangen van informatie van Belgische collega's. Een week eerder waren bij een concert van dezelfde band in Antwerpen namelijk al 50 telefoons gestolen. Er kon dan ook snel worden ingegrepen toen bij dit concert meldingen werden gedaan door mensen die hun telefoon kwijt waren. De politie heeft de deuren van afwaslijf gesloten en kon de man met behulp van een signalement oppakken. De politie spreekt van een bijzondere aanhouding omdat de arrestant de telefoon had verstopt in een strakke wielrembroek die hij onder zijn kleding droeg. Later deze week zal hij voor de snelrechten verschijnen. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Mensen die een concert bezoeken waarbij veel gesprongen wordt, worden expliciet gewaarschuwd voor zakken rollovers. Radio Els, Ferry den Hartog. Smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, They me how I true love was true. I cannot be denied. To my smoke, smoke gets in, your, in eyes. your eyes. They said someday you'll find all who love or blind. I chaff them and I daily really love to think they could die. In your eyes. Radio Hals met Alvin Show. ook te beluisteren natuurlijk bij Jan Chicago op de middelgolf 1476 AM. Sta je nog in de file en je hebt je raampjes open, dan krijg je ook smoke in je ice. <laughs> Blue Hazel 1972, smoke it in je ijs. Kwart over zes bijna, we gaan even lekker het hakka muziek draaien. <laughs> Gewoon omdat het kan en omdat het leuk is. 1979, hier zijn Baba en Roby en... AKATAKA MUSIC oh. AKATAKA MUSIC I like it, I like it AKATAKA MUSIC I like it, I like it AKATAKA MUSIC I like it, I like it MUSIC I like it I like it You like it Data. I like it, I like it Riggi Ramadatta I like it, I like it Riggi Ramadatta I like it, I like it Riggerama Ramadatta I like it, I like it And The doctor The dead man The man, The rich man The tall one The small. Everybody likes it It's big, it's big It's nice, it's nice Oh, Oh, likes. Uh, uh, uh, uh. Dat is lekker. Ik heb gelijk geen zin meer in afwassen hoor, zie je dit like oh, like it, ik, heb ik zou eigenlijk voor de aardigheid eens moeten opzoeken of dit nou nog echt een hit is geweest in de top 40. Ik denk het haast van wel. Ja, 1979. Baba en Rodi en Hakka Takken. Wie was ik? Het is maar goed dat we het niet kunnen verstaan wat ze allemaal zingen. Want volgens mij ja, zouden we dan de censuurknop moeten toepassen. Ik denk het haast van wel. Binnen AZ leeft totaal geen angst voor de storm van aanstaande zondag, als de clubs middags thuis tegen Feyenoord speelt. Tijdens een storm in augustus vorig jaar stortte een deel van het stadiondak in. Maar een woordvoerder van de Alkmaarders zegt dat het stadion goedgekeurd en veilig is. Op de vraag of er voorafgaand aan de eerste storm sinds het dak instorten extra maatregelen werden geno worden genomen, reageert de woordvoerster uiterst, uiterst verbaasd: Het stadion is goedgekeurd en veilig, zegt ze. Nee, er leeft ook niet een bepaalde angst binnen de club. De KNVB zegt donderdag dat er nog geen sprake is van mogelijke aflastingen vanwege de voorspelde storm. Of er wordt gespeeld is uiteindelijk aan de scheidsrechter. Of in extreme gevallen de gemeente, al dus een woordvoerder van de KNVB. AZ biedt supporters wel ponchos aan, zodat ze relatief droog de wedstrijd kunnen volgen. Uh, boven alle zitplaatsen in het AFA-stadion is het dak verwijderd. Ja, dan gaat het ook niet meer in storten natuurlijk, hè. <laughs> oh, dit is zo mooi. Dave D, Dozie, Bikkie, Mick en Tits, 1969. Hier is Don Juan. Gezellige muziek, zo op een donderdagavond. Hè? Zo vlak voor het weekend. Nog één dagje werken voor de meesten van jullie. En dan hebben jullie weer twee dagen vrij ondergetekend. Net vanavond al een beetje het weekend gevoel. Want ik ben al jarenlang op de vrijdag ook altijd vrij. En dat is me lekker, lekker, lekker hoor. Don Juan uh, van Dave, die doosie bikkie en En Een beetje water. Een beetje sop. Dit is de AFAS-show. ik word hier nog knetter, oh please make it better. I wait here almost een jaar of tien. I have a car, I have a farm, I have a house, Let's that's lekker.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 ik kreeg zij van hem een brief. I miss you, I come back. Ik heb je lief, oh darling. When we are together, I give you the pleasure. How long heb ik jou niet meer gezien? Ik word hier nog knetter. Oh please make it better. I wait. Boot hij had geschreven schat waar je op letten moet. Een man met een gitaar en een grote hoed Opeens zag hij een lachend ovenpaar vanaf de reling. Zong Nou kun je geen enkele vrouw die tien jaar wacht, hoor. A car, a a a maar wel een gezellig plaatje a a natuurlijk a hier a zo in de Show. Om zes voor half zeven ongeveer. Zometeen meteen hebben we natuurlijk, weet je nog wel, met wat feitjes en ditjes uit het verleden. Je hoorde Theo Diepenbrok, jawel, uit 1978. En O oh darling, maar eerst nog even dit. Oeh. Do you go to dream to a place we all know, the land of make believe? We gaan naar 1982 toe met Bucks Vis en The Land of Make believe? En nog Els, volgens mij hebben deze uh, toch ook op het Songfestival ooit opgetreden. Ik weet het eigenlijk niet zo veel meer. Bugsvis, The Land of Make-believe uit 1982, hier in de show bij Radio Els. En natuurlijk bij Jan Chicago op de 1476 AM, of kilohertz, hè, om het wat net, netter te zetten. Els is inmiddels ook gearriveerd natuurlijk met de T, met een grote scheutrum erin. En dat betekent dat het weer tijd is voor dit. Wat moet je nog wel voor vandaag? Het is vandaag 6 februari en dat is de 37ste dag van het jaar. En er komen er nu nog 329. Ja, maak je bos maar nat hoor. Het jaar is het voorlopig nog niet om. Vandaag in 1685. James Stewart was de hertog van York. En hij wordt koning Jacobus II van Engeland. En Ierland en Jacobus VII van Schotland. Ja, nou, een, een drie-enige koning of zoiets. Hè? Ja, één persoon die zomaar half Europa regeert. Elizabeth II daarentegen, die wordt koningin van Groot-Brittannië, Noord-Ierland en de landen van het Britse gemene westen. Dat gebeurde allemaal in 1952 en ze is het nog steeds, ongelooflijk. Die gaat maar gewoon door. Dat wordt heel raar als die opeens dan geen koningin meer is als ze straks overlijdt. Je zou toch graag zeggen dat dat geen tientallen jaren meer kan duren. In 2007 komen de dagbladen van het Wegener-concern voor het eerst op tabloid-formaat. Ja, uh, tegenwoordig zijn alle kranten op tabloid-formaat, dacht ik. Maar vroeger had je echt gewoon die hele grote kranten. Ik vond dat toch wel iets hebben. Hoor. Ik vond het toch eigenlijk wel leuker dan die kleine krantjes. Maar ja, wie leest er nou tegenwoordig nog de kranten? Wij halen ook alles hier van het internet vandaan. Ja, eigenlijk toch wel een beetje jammer. Ik, uh, ik stond er vroeger altijd uh, extra vroeg voorop om de krant nog te lezen. Hè? Ja, en Swinters le lekker voor de toch. God, zo ging dat ongeveer. We gaan naar 1894 toe vandaag. Een officieel Bonds elftal komt voor de eerste maal in een internationale voetbalwedstrijd in actie. Op het executieterrein der dienstdoende Schutterij aan de linker Rottekade in Rotterdam wordt met 1-0 verloren van Felix Touw Club. Denk ik uit Engeland vandaan. En er is weer 11 steden toch nieuws vandaag, want in 1941, in de oorlog dus, uh, wint Auke Adema de zevende editie. En een triest bericht in de voetbalwereld vandaag in 1958, want toen kwamen acht spelers van Manchester United om het leven bij de vliegramp van München. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, die stelt Roland Ronald Koeman aan als nieuwe bondscoach. Bondscoach, dat gebeurde twee jaar geleden in 2018. En hij nou is het volgens mij nog steeds. Ik volg dat voetbal niet zo eigenlijk. In in 1944 was de eerste geslaagde reageerbuisbevruchting. Uitgevoerd door John Rock en Miriam Menking. Ik denk dat dat in Amerika was... Nou hebben we nog meer. Nou, we gaan dan naar de weerextreme toe. Dat deden we vroeger ook. Heb ik maar weer een beetje in ere hersteld. In 1917 hadden we de laagste etmaal gemiddelde temperatuur van min 8,8. De hoogste etmaal gemiddelde. Dat was in 2004 toen werd het 11 graden. De laagste minimumtemperatuur vinden we in 1917 ook. 14,1 graden onder 0. En de hoogste maximumtemperatuur dat was in 2004... En toen werd het 13 graden. En dan gaan we naadloos over naar het twee-leuk. Twee mooie opnames van de Rotterdamse formatie. Champagne. Prachtig allemaal. Twee leuk. Nu, nu, nu. De Show. De avond is mooier met de hits van toen op Radio Els When spring is late September, I want you to. When nights are getting colder, and we are growing older, we'll just go on. I'll be so good to you, the one to tell your troubles to, now and forever, dear. No more sorrow, no more fear.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 champagne, ook wel de Hollandse ABBA genoemd. Hè? Het was er helemaal op gebaseerd in die tijd. Maar ze hebben toch wel aardig wat mooie hits gehad. En ik vond het altijd prachtig om de dames en de heren te zien hoor. En top op Rock and roll, Star hoorde je En Light Up My Eyes. Oh, dit is ook prachtig. Moet je ook eens een keer naar kijken op YouTube naar Dave Berry. Prachtig. Hier is I'm Gonna Take You There. There's a place where we can What? June. Golf, als je daar luistert, door naar de show, deze muziek, ja, ja, ja. Dit hoort op de middengolf. Je hoort het ook wel een klein beetje. Hè? Ze werden ook een beetje afgemixt, die singles, om op de middengolf gedraaid te worden. Ja, toen had je niet anders in de jaren zestig. Dave Berry uit 1966, maar liefst, dat is bijna een partij, jaren geleden. I'm gonna take you there. Het is uh, tien over half zeven, tijd voor het weerbericht. Fear me, fear me, fear me. Zon en wolkenvelden. Vandaag scheen regionaal de zon, maar er zijn ook regio's met uitgestrekte wolkenvelden. De temperatuur die liep op naar ongeveer 8 graden en er was weinig wind. Morgen is op de meeste plaatsen flink ruimte voor de zon. Bij een matige zuidenwind wordt het 7 tot 9 graden. Maar ik kan je vertellen dat de gevoelstemperatuur heel wat hoger ligt, want je kon vandaag gewoon weer buiten zitten in het zonnetje. In het weekend gaat de temperatuur verder omhoog. De kans op regen neemt toe en in de loop van zondag neemt de wind toe tot mogelijk een zuidwestenstorm aan zee. We hadden het er al eerder over. Zowel aan, aan zee als landinwaarts zijn zeer zware windstoten, uh, windstoten mogelijk. Ja. Dan de rapportcijfers. Het barbecue weer krijgt een 6. Het fietsen een 8. Ja, mooi fietsweer. Het golf weer een 9. Het vissen een 4. En meneer Hans Bank zijn wandelweer, dat krijgt ook gewoon weer een 9. Laten we maar een beetje gaan carnavalen. Het is tenslotte het bijna weekend, hè? Hier is Foxy Foxtrot.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 Je dansen. Dan roep ik, ik, ik, ik, ho, wat Foxy grijpt zijn kansen. Oh, Foxy, Fox, trok met je elastieke beenen. Die wil elke avond daar het toe. Die wil elke avond daar het dancing toe. Die wil elke avond daar het pom pom, pom pom pom. pom pom pom pom pom Pam, Nico Haak en de Panieksaaiers en de Foxy-Fox-Trot uit 1975. Ja, ik, ik moet nu een berichtje voorleggen. Ik zit er nu eigenlijk al een beetje om te lachen, want waar gaat de wereld naartoe? Ze maken het steeds erger. Het College voor de Rechten van de Mens die boog zich uh, vandaag in Utrecht over de vraag of kappers discrimineren op basis van geslacht. Vrouwen betalen, betalen namelijk over het algemeen meer voor een knipbeurt dan mannen, ongeacht de haarlengte. Volgens Conny Eusen van de Algemene Nederlandse Kappersorganisatie speelt deze kwestie al lang onder kappers. In de Volkskrant zegt Winnie Hansen, die de klacht heeft ingediend, dat ze hoopt dat de zaak ertoe leidt dat alle Nederlandse kappers hun prijzen genderneutraal maken. Volgens Eusen gebeurt dat al steeds meer. Uit de reacties die wij van kappers krijgen... blijkt dat heel veel kappers al genderneutrale tarieven hanteren. Ook baseren veel kapsalons hun prijzen op de tijd dat een klant in de knipstoel zit. De kappersorganisatie die ongeveer 65% van alle kappers in Nederland vertegenwoordigt... houdt geen overzicht van gemiddelde prijzen bij. Uit een onderzoek van RTLZ onder 585 kapsalons in 2018 bleek wel dat vrouwen gemiddeld 27,29 betalen en mannen gemiddeld 23,13 euro. Dat is een verschil van 4,16 euro en daar gaat dan een of andere miet een klacht over indienen. Het is echt ongelooflijk. Nou, even heel wat anders. We hadden het toen net over die storm die kwam. En dit is eigenlijk puur toeval, want de playlist wordt al van de ruimte van tevoren gemaakt. Hoor. Zit ik in het weekend voor alle dagen de muziek al op te zoeken. Maar het volgende plaatje dat gaat ook over een storm. En dat is zo'n prachtig nummer. We gaan naar Greenfield Cook en Easy Boy. De Ava Show. Let's put our son to bed, then he started to cry. I thought we'd never get through. I even could hear my cry, son was lying near me I said, Easy, Bob Boy, it's gonna be all right, Bob Boy, I said, Easy, Bob Boy. I saw him, he was asleep, his fear was gone His eyes were to red and I remembered what I said And I said, Ooh, easy, but boy, it's gonna be Dus op de achtergrond, hoor je dus hier Patricia Pijen als achtergrondzangeres in 1900, wat hem weet. 73 bij Greenfield Cook, het Nederlandse duo. Dat heeft prachtige nummers gemaakt, zoals deze bijvoorbeeld. Easy boy. En als je goed naar de tekst hebt geluisterd, dan gaat het inderdaad over een, een storm. Hè? Ja, ja, ja. Nou, even kijken hoe laat het is. Het is bijna weer tien voor zeven, dus we gaan maar even snel beginnen met de tv-programma's vanavond op primetime. Nederland 1 hebben we het journaal om acht uur, DNA onbekend om vijf voor half negen, Over Malek om vijf voor half tien en Op 1, dat begint om tien voor half elf, dat is geloof ik een talkshow... Op Nederland 2 hebben we per seconde wijze, dat bestaat ook nog steeds, dat begint om tien voor acht. Zembla om vijf voor half negen, Danny op straat om vijf over negen, nieuwsuur om half tien. En God, Jezus en Trump dat begint om kwart over tien. Nederland 3, first date om half 8, Keurigdienst van Waarde om 5.30, gefileerd om 9 uur, Rambam om 10 voor 10 en Smeres om 5 over half 11, RTL 4 natuurlijk, GTST om 8 uur, De Bouwers in Argentinië, dat begint om half 9, Is er een dokter in de zaal om 5 voor half 10 en Jinek om 10 voor half 11. Ik kan me soms wel eens voorstellen waarom we dan Jinek geen uh, kijkcijfers hebben hè? na al die uh, programma's die ervoor zitten tl 5, horrorhuurders en huisjesmelkers om half acht. De Deurwaarder om half negen. Team Spoedeisende Hulp om half tien. En 24 uur in de ER om half elf. Daar word je ook allemaal al niet vrolijk van. Nou, SBS 6 dan. Dat heb nog steeds Lingo. En daarna om half negen undercover in Nederland. Meester Frank Vissen doet uitspraak. Dat doet hij allemaal om half tien. Hart van Nederland om half elf. En het weer, dat komt er nog eens een keer achteraan om vijf voor elf. Gevolgd door het shownieuws om 11 uur en ETL 7, zoals gewoonlijk bijna, dat was al, is al jaren zo. ETL 7 Darts en dat begint om half 8 en dat duurt maar liefst tot half 12. En Veronica die is nog steeds met die Big Bang-theorie bezig. Daar zijn ze ook nog steeds niet uit. Dat begint om 8 uur. En daarna SWAT. Het zal wel een, nee, is geen film, denk ik, want er is te kort voor. Dat begint om half negen. Dat uh, gaat allemaal over een uh, politieserie, geloof ik, in Los Angeles. Nou, ik vind dat allemaal wel weer goed. We gaan maar eens even door met de muziek. Dat zal de laatste vulkaan onderhand wel een beetje worden. Zeker omdat het een vrij lange plaat is. Maar wel erg mooi, hoor. Een lekkere ethisch verlaat, want hij kwam bij 1980, John N. Vangelis, I hear you now. Staat ook op de doos van mijn mengpaneel, van mijn nieuwe, I hear you now. Een klokje van gehoorzaamheid. We zijn een beetje vroeg, want ik zie dat we toch nog één plaatje kunnen draaien. En die wil ik ook zo graag draaien, want ik vind die zo leuk om te horen. En ik vind het zo'n leuk meisje om te zien. Tenminste, destijds in 1983. Ik heb geen idee hoe ze er nu uitziet. We hebben het natuurlijk over Tracy Human met They Don't Know. En dat wordt dan echt de laatste. Uh, nou, morgen zijn we er weer en ik weet niet, misschien hebben we morgen gelijk de bekendmaking van de nieuwe Elsplaat voor de komende week. Maar ja, dat hoor je vanzelf. Dan moeten we eerst nog even over vergaderen en ik weet niet of dat nog allemaal lukt, maar dat, uh, dat zien we dan allemaal nog wel. Moet je nog eten, dan zeg ik, uh, wens je een prettige maaltijd. Sta je nog in de file, wens ik je natuurlijk heel veel succes ermee en anders een hele fijne avond en graag tot morgen. Hoi!